Van kan met het internationaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in Qatar en Irak. Getuigen in Doha, de hoofdstad van Qatar, zeggen explosies te hebben gehoord. Volgens de Israëlische bronnen zijn er 6 tot 10 raketten afgevuurd. Qatar meldt dat er geen slachtoffers zijn gevallen en dat de raketten zijn onderschept door een luchtverdedigingssysteem. Over mogelijke schade is nog niets bekend. Over de aanval op de Amerikaanse legerbasis in Irak is nog weinig bekend. Anders dan Qatar geven de Iraakse autoriteiten volgens nog geen informatie vrij. Sinds het begin van de Israëlische aanvallen zijn in Iran 950 doden gevallen. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Irana. Dat is ruim twee keer zoveel als Iran gisteren zelf zei. De organisatie die in Washington gevestigd is... verzamelt informatie via een netwerk van vrijwilligers in Iran... en openbare bronnen. Naast 950 doden zouden er 4400 gewonden zijn. Slachtoffers van de aanvallen van vandaag zijn nog niet meegeteld. Israël viel vandaag bij Fordo, het Iraanse atoomcomplex aan... dat zaterdagnacht ook al werd gebombardeerd door de VS. En andersom zijn volgens Iraanse staatsmedia... weer drones en raketten richting Israël gelanceerd. België wil net als Spanje flexibiliteit bij het nakomen van de NAVO-afspraken. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot zegt dat hij al weken lobbyt... voor een flexibele interpretatie van de nieuwe 5 norm. Ook de Slovaakse premier Fico zegt dat hij zelf wil bepalen... hoe snel hij de defensieuitgaven verhoogt. De machineer minister Keijzer van Volkshuisvesting wil verschillende bouweisen versoepelen om sneller en goedkoper woningen te kunnen bouwen. Dat heeft ze gemeld aan de Tweede Kamer. Zo mogen plafonds en deuren wat lager zijn en trappen wat steiler. Architecten en Vereniging Eigen Huis vrezen dat de woonkwaliteit en de veiligheid daaronder zullen leiden. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en gaat het even wat minder hard waaien. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen alleen in het zuiden af en toe zon bij 24 tot 26 graden. In het noorden kan wat regen vallen en wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NLW Journaal. Zfm Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 weer naar de derde uitzending van mijn twaalfdelige special van Play It Loud, Dutch Fury Goes 12 Provincies. Waar elke uitzending de lokale metal scene centraal staat. En ik aandacht heb voor een grote selectie invloedrijke, maar ook opkomende metalbands. Nadat ik op 17 maart de Friese metal scene onder de aandacht heb gebracht, blijven we met deze special wederom in het noorden en reizen we af naar buurprovincie Groningen. Die in vergelijking met hun Friese buren minder actief is, maar waar tegenwoordig meer leven in wordt geblazen. Dankzij metaliefhebbers Richard Hoekstra en Cindy Smit van Creep. Een nieuw boekingskantoor met meerdere lokale bands onder hun hoede zoals Written in Blood, Sad Whisperings en het Rentse Wounded. Met laatstgenoemde heb ik straks een telefonisch interview niet met laatstgenoemde trouwens, met eerstgenoemde sorry, een telefonisch interview en spreek ik met haar over een doel de metal scene weer actief te maken in Groningen waar ze verder nog meer bij betrokken is en natuurlijk waar Creep voor staat. Maar, maar zoals altijd begonnen we de uitzending natuurlijk stevig vast met de uuropener, komend van de oudste en bekendste hardrock en heavy metal band van Groningen, Vortex met Gotta Get Away. Dat afkomstig is van hun eerste EP, Metal Bats, uit 1985. Vortex wordt in het heavy metal genre beschouwd als een van de meest belangrijkste heavy metal bands door de jaren heen van Nederland en meest toonaangevende Groninger Band sinds hun oprichting in 1979. Hun geschiedenis is er een van uitstekende ups en dramatische downs en van talrijke bezettingswisselingen. In 2019 bestond Vortex 40 jaar en in het jubileumjaar bleek het laatste jaar voor de band te zijn, want eind dat jaar overleed oprichtend lid Macho Brong aan de gevolgen van een fataal ongeluk. De overige leden besloten verder te gaan als Metal Bats, omdat Vortex zonder Macho natuurlijk geen Vortex is. En Groningen is niet alleen de stad van Vortex, maar ook de oorsprong van Leader ligt in deze stad, dat in. 1984 werd opgericht door Jack Schurer, Paul Kramer en Harm Timmerman. Oscar Carré komt twee weken later als extra gitarist bij de band na de eerder verschenen demo's V for Victory en Victims of the Vulture, beide uit 1986, waar de band pas echt aandacht mee kreeg, werd in 1988 de eerste en enige volledige album Out of the Wasteland opgenomen met een nieuwe line-up bestaande uit Engelse zanger Keith Ellis die Richard Koning opvolgde en bassist Erik van Dijken die Paul Kramer verving. In 1992 trok de band de stekker definitief uit en blijft liever tegenwoordig een geweldige band die onterecht in de schaduw van de grootheden uit die tijd staan en van dit album draai ik nu de track Out of Control. ZFM, Zandvoort. Is Vortex. En Vortex is Groningen. Maar uiteraard zijn er meer bands te ontdekken in deze stad... zoals het in 1987 door gitaarmeester Martin de Boer en bassist Peter Hess... tevens voormalig Vortex-lid opgerichte Steel Against Steel. Een jaar later bracht de band hun eerste 4-track-demo uit... ...out of the Tomb dat volstaat met geweldige snelle heavy metal... ...met hoge zang van zanger Erik van der Heijden. Martin de Boer steelt echter de show met zijn briljante gitaarwerk... ...in de stijl van Ingwie Malmsteen. In 1989 neemt de band hun tweede demo op... ...met nummers in dezelfde stijl als de eerste demo. Helaas kondigt Martin in juli van 1989 zijn vertrek bij de band aan... ...om een soloalbum te maken onder de naam Agartha. Zonder Martin nam de band eind april 1990 hun mini-LP From Factory to History op... ...en bracht deze uit met daarop het zojuist gedraaide Mist in the Middle East... Het was echter duidelijk dat de band niet hetzelfde niveau kon bereiken als hun eerdere werk. Door de middelmatige release kreeg de band niet de erkenning die ze wenste en besloten ze in 1993 uit elkaar te gaan. Bassist Werner Hoenders, die Peter Hesverving en Eddo Pol richtten op dat moment een nieuwe band op, namelijk Wangdang Sweet Boomtang. Naast de vele poppodia dat muziekstad Groningenrijk is, zoals Vera, de spot Oosterpoort, Simplon en de EM2. Eh, waar veel metal live te zien is, kent de stad natuurlijk ook veel kroegjes waar live muziek te zien is. Maar er er is maar één echte metalcafé in de stad. Dat wordt gerund door Metalhead en eigenaresse Michelle Bauma. En dat is Metalcafé De Witte Wolf op de gemeente Zuidendiep 140. Naast allerlei stijlen metal die daar worden gedraaid... vertelt zij nu ons wat ze allemaal doet voor de metalcommunity in Groningen. Hey, hoi, ik ben Michelle. Naast dat ik moeder van twee kindjes en muzikant ben... ben ik Metalcafé De Witte Wolf. Een plek voor metalheads, alternatieve lingen en muziekliefhebbers... met een donker randje. Bij de Witte Wolf draait het om sfeer, community en natuurlijk goede muziek. We organiseren maandelijks toffe evenementen zoals pubquizzen, metal en metal disco avonden met wisselende thema's. Denk aan 80's, 90s, Hollandse Glorie, maar ook Gothic en New Wave Nights. Jaarlijks pakken we uit met Wolf Sonic vier dagen lang live muziek, herrie en gezelligheid. En we zijn ook trots op onze beruchte Metal Quiz. Waarbij je serieuze prijzen kunt winnen, zoals tickets voor festivals als Pitfest, Into the Grave, Stonehenge en concerten bij Iduna en Spot Groningen. Allemaal gesponsord. Kortom, de Witte Wolf is een plek waar je jezelf kunt zijn, los kunt gaan en nieuwe mensen ontmoet die jouw liefde voor muziek delen. Dan doe ik graag nog een shout-out naar collega's en wil de volgende tip geven. Uh, zoek Black Horizons Underground Productions op. Het uh, is een organisatie die regelmatig gave metalconcerten in Groningen neerzet. Gaan we zeker doen. Dankjewel Michel voor jouw uitleg over jouw toffe metalcafé. En als ik eens in de buurt ben, dan wip ik uiteraard zeker het langs. En van Groningenstad maken we een kortstondig ommetje naar Stadskanaal... waar ook een metal scene actief is. Dankzij bands als Winter of Sin, Embraced by Darkness en Cantera. En genoemd is een death metal band opgericht in 1992... dat death en doom metal elementen met elkaar combineren. De band bestond uit leden die bij bands als Winter of Sin... Celestious Gods, Sinister en God of Thrones hebben gespeeld. In 2006 verscheen na drie eerdere demo's in 1992 en 1993 uitgebracht te hebben... eindelijk hun allereerste langspeler... A Moment to Reconsider... met Mats van der Valk op bas en zang... die Peter Kaminga overnam... die op zijn beurt originele bassist en zanger... Dirk Barels weer verving. Mats is de broer van gitarist Jens van der Valk... en van hun EP Dark uit 1993... horen jullie nu het nummer... Exposure of Involuntary Frustrations of Misery... die een goede review kreeg in de Aardschok Magazine van januari van 1994. En aansluitend draaide ik de eveneens in 1992... door Alexander van Leeuwen opgerichte Death and Doom formatie Sad Whisperings. En zijn we weer in de provinciale hoofdstad beland... waar de metal scene het meest leeft van heel de provincie. Aanvankelijk begon de band onder de naam Desecrate... waar ze twee demoteefs onder uitbrachten Maar in 1992 veranderden ze de naam in hun uitige bandnaam. In 1993 bracht de band hun tot nog toe enige langspeler Sensitive to Autumn... waar we net of tears van hoorden. Sindsdien brachten ze nog drie demo's uit. één in 1995, één in 1998 en één in 2004... Na een rustperiode in 2002 en dit keer met een nieuwe line-up. Helaas viel het doek datzelfde daar jaar voor de band... maar gelukkig is de band in uh, 2022 weer nieuw leven ingeblazen... en verschenen er heruitgaven en het verzamelalbum Return to Autumn. Op 25 oktober presenteert de band hun nieuwste EP Strategy of Tension... tijdens de Arnhem Deathfest in de Wilhelmeen... met Pestilence, Brain Casket en Massive Assault. En aan de telefoon heb ik nu Cindy Smit, naast Richard Hoekstra, een van de oprichters van het boekingskantoor Creep, waarmee ze de metal scene van Groningen nieuw leven in wil blazen. Hoi Cindy, leuk dat je mij te woord wil staan vanavond tijdens deze Groningen special over Creep, dat je samen met Richard Hoekstra runt. Kun je mij precies uitleggen allereerst wat Creep precies doet en wat jouw doel ermee is? Hey, goedenavond. Goedenavond, ja. Hey. <laughs> Hi. Hi. Uh, ja, uh, Creep is een uh, bookings agency ja. uh, opgericht hier uh, in Groningen. Mm -hmm. En uh, eigenlijk uh, um, doen we het meest op dit moment events. Oké. Okay. Um, en uh, zetten we binnen uh, de stad Groninger middere uh, events neer. Uh, Oké, okay. en wat voor jaar. events uh, doen jullie? Uh, we doen uh, ja, metal events. Ja, dat raakt, ja. Ja, met meer, vaak met meerdere bands. Ja. Uh, we doen ook wel uh, anniversary shows. Okay. Uh, er staan er twee gepland in oktober: één voor Angelic Forces en één voor Cody Throne. Mm -hmm. En, uh, ja. en uh, wanneer kwam je op het idee om uh, op Creep uh, samen met Richard op te richten? Uh, nou, eigenlijk is dat ontstaan uit. Uh, uh, nou ja, vroeger heb ik ook best wel veel in de metal scene gedaan. Mm -hmm. Uh, ook dingen organiseren en dat soort dingen. Yeah. Uh, dat is toen een tijd lang op dat plat gelegen. En toen heb ik uiteindelijk Dutch Metal Fest... Yeah. in Vera Groningen neergezet. En dat was okay. zo'n mooi succes. Yeah, dat is uh, mooi en ook daar, daarvoor al dat we dachten van: goh, dat ik dacht van goh, daar moet ik iets mee. En, uh, yeah. en iets wat ik leuk vind om te doen, echt het liefste doen. En uh, nou ja. En Richard is mijn neef en die zei oh. like, ik doe mee. Ja, leuk. En hij doet uh, iets meer in de, de alt-rock uh, of zoiets, had ik gelezen? Dus uh, alt-rock, ja. ja. Maar op dit moment doen we daar eigenlijk niet zoveel in. de ah. met al ook op dit moment. Okay. En uh, Ja, goed, uh, ik heb ook meer de tijd om daarmee bezig te zijn dan Richard en... Uh, ja, ik zit meer in de metal. Ik zit helemaal niet in de postdoc. Nee. Uh, dus uh, vandaar. Oké, okay, goed. Uh, ja. Je noemde net al wat evenementen. Wat heb je verder nog qua evenementen en concerten georganiseerd tot nog toe? Uh, we hebben 22 maart hadden we in EM2 hadden we de uh, Wounded staan. Mm -hmm. Samen met ook Z Whisperings en Written in Blood. Oké, okay, nice. Uh, en uh, ja, dus in oktober dan weer twee. En ja. ik ben nou voor volgend jaar bezig. Oké. Okay. Uh, ja. Wat kunnen we uh, volgend jaar verwachten of mag je daar nog niks over vertellen? Uh, daar kan ik nog niet zo heel veel over zeggen, nee, maar wel. er okay. komt waarschijnlijk een, um, nou ja, een release show aan. Helemaal ah, okay. dus, uh, yeah. goed, ben benieuwd. En uh, ja, je ja. zei het al, hè, in oktober uh, twee bands, hè, Written in Blood en uh, God It Road uh, komen samen. Ja. Die komen samen. Uh, Witten in Blood is natuurlijk uh, waar B in zit. Ja. Uh, Bert Hooging. Ja, die is Bert Hooging. is natuurlijk een uh, ex throne lid En mm -hmm. uh, uh, ik heb het met Henry Setter erover gehad. Van wat zetten we uh, als voorprogramma? En ja, dan kwamen we natuurlijk op deze band uit. Ja. En uh, bij ja, 35 jaar bestaan natuurlijk, hè, Goddy ja. Zeker, ja, dat is een lange tijd. Ja. Een van de langslopende ja. Ja, black and death metal-bands, denk ik, van Nederland. En dan is het tof zeg maar, dat je gevraagd wordt. Ja. Uh, zeker als je nog niet eens zo heel lang bezig bent uh, ja. door dus zo'n nou ja, geweldige band ja, om, zo. uh, om dat feestje te mogen organiseren. Dus, ja. Ja. Een mooie uh, combi natuurlijk ook, omdat hij uh, bij God to Throne gespeeld heeft. Dus, dus dan staan we weer op het podium. Ja. Ook geweldig natuurlijk. Nou, daar ga ik mee uh, straks ja. En, en Harry was er ook bij in EM2. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, heel als uh, support voor Witten in Blood ook natuurlijk. Ja. Ja ja, Ze zijn ik, nog uh, uh, wel goed in contact, dus onderling. Zijn druk be ik ben druk bezig met de promo en zo. Uh, ik heb al persberichten de deur uitgedaan. Uh, ja, ik zag ze inderdaad ja, al voorbij komen de kaartverkoop, uh, de kaartverkoop gaat goed, dus uh. Dat kan ook niet anders. Het is een goede <laughs> lijn ook, toch? <laughs> ja, ik ga er wel vanuit dat we hem verkopen. <laughs> dat denk ik ook wel. <laughs> ja, het zou heel mooi zijn. Zeker. En dan uh, 18 uh, oktober hebben we dan uh, Simplon. Mm -hmm. In Groningen hebben we dan uh, het feestje voor Angelic Forces tienjarig okay. te staan en daar hebben we als hoofdheadline hebben we daar Tension staan en ook niet uh, als opener insurrection. Oh, ook een uh, hele vette band inderdaad. Dus ja. er staat uh, genoeg in de planning uh, zo te horen. Ja, ja klopt. Helemaal ja, goed. En uh, heel tof om te doen. Ja, nou leuk. En die samenwerkingen zijn gewoon met Vera en Simpel zijn, zijn fantastisch. Ja. Dus, uh, dat is ook heel belangrijk inderdaad. En, en ja. wat is jouw uh, ultieme droom tot slot... wat je ooit uh, hoopt te bereiken met Creep? Ik hoop toch wel uiteindelijk wel... wat uh, ja, grotere festivals neer te kunnen zetten. Ja, met meerdere bands. En, uh, naamsbekendheid is voor ons nu op dit moment heel belangrijk. Ja. En dat we... De bands waar we mee samenwerken en uh, ook met boekingen zeg maar een podium kunnen bieden, was best mm -hmm. dus wel heel moeilijk. Ja, dat wil geloof ik. Geloven. Om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Um, maar maar uh, ja, dat zijn, uh, de doel, uh, zijn de dingen zeg maar die voor nu wel voornaamste zijn, zeg maar, om die om die naamsbekendheid op te bouwen. Ja, ja. ja. ja helemaal goed. Dan denk je, oh hey, die creep daar in Groningen. Ja, die moeten we hebben. Ja, we hebben. <laughs> nou, als jullie het horen, dus uh, als je wat uh, wilt organiseren, dan moet je Creep regelen. Nee, super bedankt oh. voor je tijd, uh, Cindy. En ik uh, ja, wens je natuurlijk heel veel succes met uh, Creep. En ik hoop natuurlijk dat jullie maar veel uh, ja, evenementen mogen organiseren in de toekomst. En, uh, ja, dankjewel. Ondereens bedankt voor je tijd. En, uh, ja, jij ook. En ja, uh, fijn dat je me benaderd hebt. Ja, ook. En, uh, graag gedaan, zelfs. Ja, dat, okay. ik iets, wow, dat ik iets heb mogen vertellen. En ja, tuurlijk. Dat is altijd All right. Nou, dankjewel nogmaals. Ik uh, ga straks met uh, beefbellen, dus blijf luisteren. En uh, nogmaals uh, bedankt voor je tijd. Een fijne avond. Doe hem de uh -huh. Sorry? Doe hem de groetjes Dat zal ik zeker doen. Okay. <laughs> dankjewel. Doei. Doeg. Hoi, hoi. Dankjewel. dankjewel. dankjewel. dankjewel. Doeg. Hoi. Doeg. Doeg. Zo, en dat uh, was dus Cindy Smit. Doei we gaan door zo direct met uh, oud bassist B. Gaan we praten dus uh, van Goldie Throne. Tevens oprichter van zijn eigen melodic death metal band written in blood. Dus draai ik eerst een nieuwe single. Het vorige maand verschenen Black Widow Walpurga. Het nummer is het eerste hoofdstuk van een bruut tweedelig concept. Gebaseerd op het angstenjagende waargebeurde verhaal van Walpurga House Menin. Een 16e eeuwse voetvrouw die beschuldigd werd van hekserij, demonische pakten en de moord op meer dan 40 kinderen. Het nummer sluit af met een langzaam spookachtig gedeelte. Waarmee doelbewust de toon wordt gezet voor deel 2 van het verhaal. Het tweede deel zal te horen zijn op het aankomende volledige album van de band, Written in Blood, boet uit de geest van klassieke death metal uit de jaren 90 en combineert deze met thema's uit mythe, folklore en oude geschiedenis om een atmosferisch maar verpletterende sound te creëren. ...dat ik Cindy Smit van Creep aan de telefoon... ...en nu heb ik alweer mijn volgende gast aan de telefoon. Je hoorde Written in Blood met Black Widow Walperga. En aan de telefoon heb ik natuurlijk de basgitarist en zanger van deze band... ...Beef Hoving. Welkom, Beef. Goedenavond. Leuk dat je in Duitsland bent. Ja, dat je me te woord wil staan vanavond over je eigen band. Natuurlijk Written in Blood. En ja. jouw tijd bij God It Round. En jouw visie ook een beetje over de Groningse metal scene... Allereerst ben ik benieuwd eigenlijk hoe jij aan jouw bijnaam komt, aangezien jouw echte naam natuurlijk Bert is. een Beef, waar komt dat vandaan? Nou, ja, ja, dat is al heel oud. Dat is. Uh, uh, nou, dat, ik, zo noemen ze mij al vanaf, volgens mij vanaf dat ik twaalf jaar oud ben of zo. Oké. Okay. Ja, een heel lang verhaal ga ja. ik van maken. Ik had daar een maat, die heette Adolf, en die noemden we Aaf. En ja. mij noemden ze Beef. Beef. Ja. Ja, nou ja, meer is het niet. Nee, oké. Bij mij is dat mijn hele leven blijven hangen, zeg maar. Ja, en zo heb je hem ook als artiestnaam gebruikt, zeg maar. of van ja. Oké, grappig. De meeste mensen kennen mij ook niet anders. Nee. Je gebruikt hem eigenlijk ook in het dagelijks leven, soort van. Nou, niet bij iedereen. Nee, ook maar in de metal. Yeah. Ja. Nou, oké. Okay. Uh, voor je jouw eigen band uh, Written in Blood had opgericht, speelde je ook Bas in een uh, legendarische black-and-death-metal band God of natuurlijk, uit Drenthe en niet uit uh, Groningen. <lacht> nog bedankt dat je me al eens fout wees, trouwens. Je speelde van 1997 tot 2003 bij de band, als ik me niet vergis? Ja, zoiets. Ongeveer, ja? Hè? Ongeveer, ja. ja. Zijn we willen vertellen hoe je deze tijd hebt beleefd bij hun? Ja, een ja. en dikke, dikke pet was het eigenlijk, natuurlijk. Ja. En... Uh... Nou, het liep per ongeluk een beetje uit de klauw, omdat we bij Metal Blade uh, tekenen natuurlijk. Mm -hmm. en, uh, ik speelde uh, vlak daarvoor speelde ik uh, samen met Henry in uh, Lord of the Stone. Ik weet niet of hem, sommige mensen dat nog kennen. En, nee, uh, uh, als, op een gegeven moment kwam uh, Henry over het idee om uh, nou, ja, weer verder te gaan met Goddy Throne. Mm -hmm. En uh, nou, ja, daar had ik wel woorden naar. Yeah. En goed, zijn we idee gaan opnemen. En op een gegeven moment uh, we zijn we een beetje gaan shoppen en toen kwamen we ineens uh, in de picture bij Metal Blade. Ja. En uh, ja, daar, ging ineens, uh, daar gingen ineens heel veel deuren open die anders nooit niet open gegaan zouden zijn. Zeg maar. Oké, okay. verwijt. En, uh, en, en hoe, welke albums was je te horen, onder andere? Uh, vanaf de Grand een soort met uh, Into the Longest of Hell. Ah, oké. Okay. En, en nou ja, een decennium later keerde je in uh, 2019, na een lange stilte, eindelijk terug in de metal en, en muziek. Je ja. je eigen band natuurlijk begonnen, Wit in een blad. Uh, hoe, hoe is dat precies gegaan? Nou, ik, ik had al heel lang het idee om een bandje te beginnen weer, mm -hmm. maar dat, dat, dat, uh, nou, dat bleef er gewoon altijd bij. Uh, nou, vanwege het dutten, werk, alles uh, en elke smoes die ik maar bedenken kon om het mm -hmm. niet te doen. Ja. Maar op een gegeven moment zei Nou ben ik uitgesmoest en we gaan gewoon in een band beginnen en we, zien het, en we zien het wel. Ja, precies. En toen, toen werd het corona-tijd. Ja, ja zei je altijd <laughs> Dus dit Ja, er was het een tekenen. beetje. Nou, van de ene kant was dat. Uh, ik had zoiets van: Nou ja, dan hebben we tijd om nummers te schrijven. Precies. Alles langs gehad. Ja. En ik denk: Ik wil ook als dit uh, zootje weer aan de, uh, voorbij is, dan wil ik wel klaar zijn met de band om op het podium te staan. Ja, precies. En dat was gelukt. En dat is een geluk, ja. ja right. en, uh, in blas spelen je dus ook bas en neem je de zang voor je rekening. Uh, ja. Jullie spelen heerlijk oldschool death metal met focus op melodie. En waarmee je uh, lyrische inspiratie haalt wordt uh, uit mythe folklore en oude geschiedenis. Zoals te horen is op jullie laatste zinger die ik net hè, Black Widow Purga. Mm -hmm. Per. Ja. Uh, ben je zelf ook een groot liefhebber van dit soort uh, horrorverhalen en geschiedenis? Nou Ja, nou goed, ja ik, ik ben ook degene die teksten schrijft. Dus, ja. Uh, ja, de, en een beetje de oude... Ja, het... het uh, hoe zeg je dat? Oude zagen en ja. legendes vind ik ook altijd wel interessant. Dus ja. daar haal ik ook wel inspiratie uit voor teksten, zeg maar. Ja. ja, dat is wel echt een uh, vet thema. Ik van. Ja. Ja. En uh, in 2022 brachten jullie het gelijknamige debuutalbum uit onder het Duitse Trollzorn Records. Uh, hoe kwamen ja. jullie bij hen terecht? En waarom er uh, bijvoorbeeld een van de twee lokale labels jullie uh, niet op in Groningen? Nou, ik, uh, ik, ben, bezig, ik ben gaan shoppen met, ja. uh, met een demo die we hadden. Ja. En uh, op een gegeven moment was er, was er interesse van, uh, van vier uh, labels. Ja. Waaronder uh, ook wel een Nederlands label en een labeltje uit Portugal. Mm -hmm. En twee Duitse labels. Ja. Nou ja, een beetje wikken, wegen, uh, nou ja, wat waren de condities? En uh, ja, toen, uh, ik had het idee dat we bij, uh, bij die Duitsers het beste af waren. Ja. Dus zodoende, zodoende hebben we daar getekend. Okay. Ja. Nou, en er komt nog bij, ik, Duitsland is natuurlijk een heel groot land als je ja. daar een boot aan komt krijgt. Ja, dat uh, is wel heel interessant. Dat zeker weten, ja. Daar is natuurlijk metal heel groot ook, hè. Ja. Ja, is heel, heel veel metal publiek daar. Uh, hoe doen jullie dit met uh, Written Blood eigenlijk uh, in, in Groningen zelf? Nou, tot uh, begin dit jaar hadden wij nog niet in Groningen gespeeld. Nou, ja. niet in zak niet Groningen. We hebben uh, eind vorig jaar voor het eerste een, een optreden gedaan in, in Winschoten. Mm -hmm. En uh, begin dit jaar tijdens Wolf Sonic in de Witte Wolf. In de Witte Wolf. Ja, en daarna nog eens, uh, daar, ja, we had zien, die heeft Cindy net al verteld in 1 en 2 met, uh, samen met uh, Zed Wistel en Wund. Ja. ja. En dus, uh, nou ja, dit jaar nog één keer in, uh, in Vera. In ieder geval heel ja. leuk. Met Goldman ja. Sr. inderdaad samen in uh, 3 oktober. Gaaf. Het we moet wel een hele vette avond worden. Hoe kijkt u zelf naar de avond uh, uit? Ja, nee, dat is uh, natuurlijk dat is geweldig. Uh... Ja, zeker. Dan zie je Henry ook weer. <laughs> nou, ik zie Henry regelmatig. Regelmatig dus, uh, ook? Oh. <laughs> ja, nee, dus dat... Uh, dat dus, zit wel dat goed. Is, oh, maar okay. goed. Maar goed, dan zie ik Vera uit een keer weer. Tenminste, het podium, maar dat is ja. al heel lang geleden Oh, dat is weer even geleden. Oké, okay. ja. Ja, dat is altijd leuk natuurlijk. Uh, sinds vorig jaar jullie hebben jullie elke twee maanden een nieuwe single gedropt... in aanloop naar jullie nieuwe album. De, de tweede, ja, the Flash of the Dying, Black Dog, Firestorm... en natuurlijk uh, het laatste gedraaide nummer. Enig idee waar wanneer uh, we dat uh, nieuwe album ongeveer mogen verwachten? Of mag je daar niet nou, over ik, ik, Nou ja, ik... Uh... Ik, ik durf daar nog niet keihard een, een, een, een antwoord op te geven. Maar ik, ik, ik leef een beetje toe naar uh, begin volgend jaar. Begin volgend jaar. Ah, Oké. Okay. Ja. Nou, nou, maar ja Goed, we kijken er heel erg naar uit. Nou, ik ook. Ja, <laughs> ik ben ook, ik ook zelf, zelf heel benieuwd. Nou goed, we hebben natuurlijk het meest, al wel klaar. Maar goed, uh, er zijn nog wel een paar. Dat ik wil graag nog een paar nummers erbij. Okay. En dan gaan we opnemen. Wordt wel een volwaardig album, dus geen EP. Ja. Dat is wel de bedoeling. Ja. Alright, top. Nou, dat waren mijn vragen voor vanavond. Dank je wel voor jouw uh, tijd, Beef. En ook jou. Ja, uh, bedankt. Heel veel succes gewenst. Ja, graag gedaan natuurlijk. Uh, ik kijk onwijsheid naar jullie album. We houden die in de gaten. We gaan ons best doen. Allright, Hey, dank je wel. Fijne avond. Nog veel liveplezier, man. Hey, jij hey, ook okay. Graag gedaan. Dank je wel. Hoi, hoi. Hey. Hoi. Zo, so, got Throne dus. En uh, Blood zijn er dus samen te zien op 3 oktober in De Vera in Groningen. En uiteraard mogelijk gemaakt door Creep. Voor het eh, ene laatste nummer van dit eerste uur... Dutch Fury Groningen Special... blijven we nog even in de God kringen. Want Michiel van der Plicht drumde ook op drie van hun albums... Under the Sign of the Iron Cross uit 2010... The Wilder Blaze uit 2017... en Illuminati uit 2020. Hij begon zijn carrière... Op het, uh, het, onder het label Cold Blood Industries... internationaal uitgebrachte debuutalbum... Storm of the Horde uit 2003... van death and trash metal band Catafalk, Dat in 1995 werd opgericht door Christian Salomons. De band speelde in hun loopbaan... Uh, baan met bands als Sinister... God the Thrones, Altar, Aborted, Occult, Entombed... Dismember, Master en nog vele meer. In 2010 speelde de band hun optreden in de Vera in Groningen. En van Kattenfalks eerste album draai ik nu de track Redeemer. So Hoi, ik ben Richard Posma. Ik ben de eigenaar van Tataris Rec. So Mijn fout, sorry. Maandagavond. Play it loud op ZM Stamford. Hoi, ik ben Richard Posma, ik ben de eigenaar van Tatars Records. Um, wij zijn een label wat ons uh, eigenlijk richtte op uh, cassettes en vinyl. En dan met name uh, artiesten uit ja, de niche binnen. Alles wat hard is uh, en wij beperken ons niet alleen tot metal, maar wij brengen ook, uh, ja, ook andere dingen uit. En denk daarbij aan elektronische muziek, uh, maar ook hiphop en wij brengen ook folk uit. Maar uh, ja, onze voorliefde ligt natuurlijk al wel bij het zwaardere werk. Uh, we zijn nu ongeveer 13 jaar bezig. Uh, we zijn ooit begonnen met een, uh, met een tape van de black metal band Nihil uit Tilburg. En inmiddels zijn wij, ben ik bezig met de 225ste release in die 13 jaar dat, dat we bestaan. Um, ja, goed. Groningse bands uh, hebben we veel gedaan. Um, en dat varieert echt tussen stoner bands zoals Moon. Uh, maar ook bands als Herder... Um, wij hebben nou, natuurlijk ook heel veel van mijn eigen bands uitgebracht. Denk daarbij aan Ortega en Swerve en uh, Meditation. Maar ook uh, mijn solo volkproject Vigil. Um, nou, eigenlijk daarnaast uh, ook uh, bands zoals Onhou en Verre. All to Return. Uh, maar ja, ook wat uitstapjes naar de punk en hardcore. Zoals mijn Glitch en... Um, nou, Natuurlijk ook de Krainkorp Band Surfing Quota. En, maar goed, we hebben ook wel eens een hip-hop artiest uitgebracht. Uh, namelijk eigen risico, die ook uit Groningen komt. En ja, goed. Uh, wij hebben altijd het idee gehad. Nou tenminste, wij. Het is nu ik, vroeger was het wij. Um, om eigenlijk alles uit te brengen waarvan wij vinden dat het de moeite waard is. En als het gewoon diezelfde intensiteit heeft die wij ervaren bij. Nou, bij, uh, bij Black Metal of Doom of, of, of hardcore, uh, dan vinden we dat we dat gewoon uit moeten kunnen brengen. Uh, ja, Groningen staat bij mij altijd heel dichtbij. Ik bedoel, ik woon hier al heel lang en ik heb gewoon binding met de stad en de omgeving. Um, naast dat ik werk met heel veel internationale bands en bands van buiten Groningen. Um, ...vind ik het belangrijk om de bands uit Groningen... ...die wij de moeite waard vinden... ...ook uit te lichten en ook uit te brengen. Um, het is... ...ja, ik bedoel, ik zeg het niet snel... ...maar ik vind dat bands uit Groningen... ...dat er heel veel talent is binnen... binnen ...de provincie Groningen. Alleen dat... ja, ...omdat we toch al een beetje in een uithoek zitten... ...sta je toch altijd een beetje... Uh, ...min 1 achter, om zo te zeggen. <laughs> en is het moeilijk om... Uh, met je muziek de wereld in te gaan. Uh, dus, ja, aangezien wij toch altijd werken met niche, dus heel veel, ja, toch wel wat meer experimentelere bands, of in ieder geval bands die niet makkelijk in een hokje vallen te zetten, um, vinden we het belangrijk om die bands uit te lichten door ze, ja, op het spreekwoordelijke aardappelkistje te zetten en, um, ja, bloot te stellen aan een uh, wat groter internationaal publiek. En nou goed, we zijn nu dus 13 jaar verder. En ik heb het idee dat we dat redelijk doen. Voor een, voor een klein underground label. En uh, het zal ook altijd de missie blijven om, uh, om dit te blijven doen. En een gezond balans te vinden in uh, nationaal, internationaal. Maar ook gewoon vooral uh, lokaal talent. Ik zou zeggen, uh, neem eens een kijkje op uh, tatarisrekkers.com. Uh, om een idee te krijgen wat we allemaal doen. Top. Gaan we doen. En tot slot hoor je dus Richard Posma van het Groningse platenlabel Tartarus Records... Die naast internationale bands dus ook lokale bands onder contract heeft. En tot slot hoor je zo zijn eigen slotje en doom metal band Ortega. waar hij gitarist is en zingt. met het nummer The Siren van het debuutconceptalbum... 1634 uit 2010. De band kiest voor de opvolger voor dezelfde producer. en duikt in 2011 weer de studio in voor de EP A Flame Never Rises On Its Own. dat door vertraging pas in november 2012 verschijnt. De opgelopen vertraging zorgt ervoor dat de band niet stil zit. En twee maanden na de release van de eerste EP... verschijnt weer de opvolger. De uit het 18 minuten durende nummer bestaande EP The Serpent Stirs. Dat op cassette wordt uitgebracht via zijn eigen label Tartarus Records dus. De jaren daarop verschijnen nog de EP Krause in 2014... en het tweede album Sacred States in 2016. Tot zo na Ortega's The Siren... met het tweede uur van deze Groningen special... van Dutch Fury Goes 12 Provinces... waar we Ric Ricardo van Non-Serviam Records horen praten over zijn label... en zijn bands Winter of Sin en Embraced by Darkness. Later dat uur heb ik nog een telefonisch interview met Pim Limburg... De zanger van post band Inner, uh, Inner Kabbalah over zijn band... en natuurlijk hoe hun ervaringen zijn in de Groningse metal scene... als relatieve nieuwkomers. Blijf luisteren dus.